Twee uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Syrië is een Belgische journalist omgekomen. De Arabische zender Al Arabiya meldt dat Yves de B omkwam... toen hij verslag deed van de gevechten... tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... kan de dood van de B nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zijn stoffelijk overschot zou zijn. In een begeleidende tekst staat dat hij werd doodgeschoten... door een sluipschutter van het leger. De Verenigde Staten heeft de regering van Somalië erkend. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de VS de machthebbers in het land erkennen. Somalië was jarenlang verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Nadat krijgsheren dictator Barr hadden afgezet. Verschillende facties treden daarna om de macht, zoals de islamitische rebellen van al shabaab De Amerikaanse president Obama zegt dat hij gelooft in de toekomst van het land... en dat hij wil samenwerken aan vrede, veiligheid en de economie. In Oostenrijk zorgt sneeuw voor veel overlast. Het vliegveld van Wenen moest bijna 230 vluchten annuleren. Ruim 10.000 passagiers stranden. En op de weg is het een chaos en waren er lange files. Vooral in het oosten van het land is veel sneeuw gevallen. In de hoofdstad Wenen viel zo'n 40 centimeter in 15 uur. Dat is sinds 1986 niet meer voorgekomen. Op sommige plekken moest het leger worden ingezet om, het, om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Weerkundigen verwachten dat ook vandaag nog een recordhoeveelheid sneeuw zou vallen. De overheid houdt vaak niet genoeg rekening met de persoonlijke situatie van burgers bij het innen van schulden. Dat zei de nationale ombudsman Alex Brennickmeijer in het tv-programma Zembla. De ombudsman zegt dat de overheid vaak geen regie heeft. Zo kan het gebeuren dat verschillende overheidsinstanties tegelijkertijd schulden innen bij dezelfde persoon. Het weer, veel bewolking. In het oosten en zuiden valt lokaal wat sneeuw. Het vriest licht tot matig. Overdag is het bewolkt. Het blijft een paar graden onder nul. De oostenwind trekt wel aan, waardoor het kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Over een uurtje is het zover. Dan gaat Lance Armstrong huilen. Nee, het, het, ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk niet dat hij gaat huilen. Ik denk wel dat hij uh, zijn excuses aan gaat bieden. Het zou zomaar kunnen. Uh, uh, debatdeskundige Johan Doesburg denkt dat hij uh, gaat beginnen... aan een charme-offensief bij Oprah. Uh, Max van Heeswijken, oude ploeggenoot van uh, Lens Armstrong... heeft er ook zijn, zo zijn mening over, Heeft de wekker al gezet. En de collega's van Langs de Lijn houden het allemaal in de gaten. En allemaal doen ze verslag hier in Nachtzuster Vannacht. Na drieën van het gesprek van Lens Armstrong met Oprah... Dus dat houden we voor je in de gaten. En daaromheen nachtzusteren we gewoon zoals we altijd nachtzusteren. Het programma dat wordt samengesteld door jou. Vragen die bedacht zijn door jou en de antwoorden die ook gegeven worden door jou. En ik verbind eigenlijk jou alleen maar met jou door. Als je belt naar 0800 1121 of een mailtje stuurt naar omrobmax.nl. Of even twittert via Apestaatje nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma. Die is te vinden via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan eventjes de chat aanklikken. En dan vinden we elkaar daar misschien. Maar het makkelijkste is als je nu even belt met een vraag... waar je graag een antwoord op wil hebben. Naar 0800 1121.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 Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koorts en er wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht Doe iets aan Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht zusten, al ik te morgen. Nacht zusten, iets aan de bij! <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nacht zusten, aan Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, val ik de morgen. Nacht, Doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe bij van oh, oh, oh, de pijn. De pijn. Naartschuster. Naartschuster. Naartschuster. De pijn, de, main, de, main, de, main. de, main. Ooh, de Volgens mij stond ze gisteren in Tifoli de Helling. Heb ik dat nou goed begrepen? Doe maar, heet het uh, bandje. Kan nog best wel eens wat worden. Het liedje heet Nachtzuster. 0800 1121. Dat blijft nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. En natuurlijk straks ook als je een antwoord weet. Joke? Hier was ik dus. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Joke. Ik, uh, ik heb een uh, probleempje. Oh. Al, al tijdenlang... En ik, ik zoek naar een oplossing. Ik heb een paar katten. En er is één kat in de buurt. Het is werkelijk een... Uh, eigenlijk een, een, een loeder. Ik ben dol op, op katten, hoor. Ja, maar dit is een loeder. Ja. Maar ik heb geen vogeltje meer op mijn terras. Omdat het loedertje zit... Continu te, te, te loeren op die beestjes. Dus ze komen niet meer. Ik zou graag willen weten... Zou er nou niet iemand in Nederland zijn die mij een een beetje diervriendelijk advies kan geven... om die katten te weren uit mijn tuintje. Ja. Want ja. ik word er gek van. Ja. <laughs> het klinkt een beetje raar, hoor. Nee, maar ik kan het me goed voorstellen. Ja. Um, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk wel uh, uh, vaker aan de orde geweest. En um, uh, ik, ik herinner me dat iemand uh, toen kwam met uh, uh, uh, koffiedik strooien in de tuin. Dat de poezen dat heel vies vinden. Ik heb van alles gedaan. Oh, dat ook al geprobeerd? Ja, ik heb alle winkels afgestruind, ook naar elektronische apparatuur. En Ach, dit. dat ze een schok krijgen? Nee. Oh. Nee. <laughs> Gelukkig. Nee, ja. Het is iets met geluid waar ze, waar ze, waar ze niet tegen kunnen. He, dat ze gewoon wegblijven. Ja, en dat maar, werkte niet. Eh, ook dat schijnt niet helemaal te werken. En oh jee. Denk, nou, misschien is er ergens in Nederland. Iemand die, uh, die een oplossing weet. En wat is er dan met jouw tuin dat het zo, dat, dat zo'n lekker plekje is? Weet ik veel. Misschien vind ik oh. het heel Het is mijn piepklein. klein. Ik word aan de vecht. Ja. Ik, ik heb, nou ja, een paar vierkante meter tuin hier. Maar en ze het moeten het het precies te... die paar vierkante meter moeten ze hebben. Precies. Nou, Astrid, en dat <laughs> bedoel ik dan. Nou. <laughs> nou, en ik doe van alles nu ook met die kou. Hè. Ik denk, nou, ik ga allemaal lekkere dingen neerleggen. Nou ja, ja ze, ze komen even gisteren, zat iedereen weer hoor, onder mijn tafel. Ik zeg, ga je? En dan is, is hij ook nog zo, dan kijkt ze nog een keer om van, nou, kom erop als je durft. Maar onder de, onder de tafel? Ja, onder mijn, ta mijn, mijn tafel. Tuintafel? Mijn... Terrasje. Oh, oké. Okay, ja. Niet binnen. Nee, ja, nee ik denk, dan nou wordt het steeds erger. Dan wordt het de invasie van de, de totale kattenkudde de tuin, daar. Maar ja. op, op een terrasje. Nee, dan precies. Dan eronder zitten. Ja, op die tafel heb ik dus allemaal lekkere dingetjes neergelegd voor, ja. voor die beesten. Ik denk, dan kan ze daar niet bij, maar kennelijk nee, dat, wel. Dat, maar ja, als ze dan... Kijk, als, als, als jij daar van die lekkere pindabolletjes neerlegt... Ja. en dan komen de vogeltjes op af, dan denken die katten... ach, Joke heeft iets lekkers voor ons op tafel gelegd. Ja. En die, uh, die, die willen dan, dan die vogeltjes... natuurlijk. Afdringen. Daar ja. ben ik juist voor. Goed, maar ik heb er, er, dus er dus om... ook vaak aan gedacht, maar ja, weet je, ik ben 83. En dan wil je wel een keer slapen ook. Ja, het duurt misschien te lang voordat ik een antwoord hoor. Maar nou, nou blijf ik er maar voor. Nee, we zijn ook lekker vlot bij nu. Het moet toch lukken om dat een beetje snel te beantwoorden. Ja, maar als ik het dus goed begrijp: vogeltjes ja, katten nee. Ja, ik, ik ben, ik ben dol op kat hoor. Ik heb geen hekel aan katten. Maar deze kat, die, vooral die eenden. Ja, ja, dat loeder. Ja. Maar die, die, die buurvrouw is, heeft hem, denk ik, schrikbarend verwend. dat beestje mag overal lopen en overal aankomen. Je kent die mensen wel. Die, dat heb je met kinderen ook. Ja. Dat is hoe je ze opvoedt, hè? Maar uh, ja, dit beestje is werkelijk een. Ik vind het een loedig. loeder. Ja. Een naar beest. Brutaal naar rot beest. Ja. Dus de actie: Loeder uit de tuin van Joken, 0800-1121. graag. Ik doe mijn best. Blijf wakker, Joken. Ik zal mijn best doen. Oké, okay, dag. Bedankt. Fijne uitzending, hoor. Hetzelfde. Dag. Co? Ja, hallo. Hallo. dag. Dag. Ko? Ja, hallo. Dag, Hallo. Dag. Ja, ik heb een prozaïsche vraag over een overhand. Oh. Een nieuw overrend. Ik zoek even het woord prozaïs op, want het zit even Doe niet op mijn harde schijf. Maar ga door. Ja, dat, dat, dat vind je. <laughs> um, je Stel voor, je koopt een overheid, een mooi nieuw overheid, in, in zo'n plastic hoesje. Ja. Of plastic is het, geloof ik. Het kost erg veel moeite om dat open te krijgen, maar goed, dan heb je ook wat. Dan heb je een opge keurig opgevouwen overheid, daar moet je vervolgens. 23 spelden ja. uithalen, 12 uh, veiligheidsspelden van plastic of hoe noem je die dingen, paperclips of ik weet niet, dat, dat, zoek op hoe dat heet. Uh, nou, je bent er uren mee bezig, uh, van dat vloeipapier ertussen en je boort nog fijne uh, plastic of harde, nou ja, enfin, het is een ontzettend gedoe. Ja, ik heb het ervoor over, maar wie heeft het erin gestopt? Dat kan toch niet machinaal gebeuren? Of is dat allemaal... Wie doet dat? Hangt, het hangt er een beetje van af, Ko. Zijn het dure of goedkope overhemden? Ik vrees dat het dure overhemden zijn. Oh ja, nee, dat is beter. Want als het goedkope overhemden zijn... dan ben ik toch altijd bang dat het Chinese kindertjes zijn. Ja, ik was er sowieso bang ja. voor dat het Chinese... Maar... Ja, maar dan nog. Uh, ja, is dat zo? Ja. Dat zou ik willen weten. Nee, ik vind het een hele goede vraag. Ja, ja. ja. En het, is... het is een beetje een onnozele vraag, maar ja... Ik, denk, ik heb ondertussen de, het, uh, de betekenis van prozaïs opgezocht. Ja. Maar daar staat onbenullig staat er niet bij, hoor. Nee, het is waar. Alledaags droog, karm, ko starten. koeltjes, laconiek, nuchter, praktisch, zakelijk. Nou, zijn eigenlijk... Ik denk dat het praktisch is, eigenlijk wel. Wat een geweldig woord voor dit programma. Ik wil, ik wil alleen nog maar prozaïsche vragen. Nou, ik, ben, ik, ik betrap je ook wel eens op een poëtische vraag. Oh ja, die mogen dat ook. Is. Die ja, probeer die... te beantwoorden. ja, maar ja ik hoop dat je, dat je iemand vindt die dat weet. Behalve dan die Taiwanese of Chinese kinderen die daar iets mee doen. Maar dat geloof ja. ik ook niet. Maar misschien uh, is het wel zo. We gaan het vast wel horen. 0800 1121. Ja, en dan ga ik mijn best doen, Ko. Dankjewel. Het beste. Dag. Dag. Andrea. Ja, goedenavond. Hallo. Hoe gaat het? Met mij is het goed. Ik heb een meneer die Andrea heet. Dat klopt. Ja. klopt. Geeft dat vaak verwarring? Wat zegt u? Of dat vaak tot verwarring leidt? Nee, ik kan je nog een keer zeggen, alsjeblieft. Het is altijd meteen duidelijk, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het is alsof jij op de snelweg zit. Ja, ah, ah, ah. ik weet het is een beetje de pot die de ketel verwijt dat hij op de snelweg zit. Maar ah. wat kan ik voor je doen, Andrea? Nou, ik heb een hele mooie vraag. Ja. Het gaat om het volgende. Tegenwoordig heb ik bijbelstudie. Bijbelstudie, ja. Nee, bijbelstudie. bijbelstudie. Bij ja. En uh, wij hebben dus de les gehad over de opstanding. Ja. Nou, dat is duidelijk. Die staat in de bijbel. Nou, wij weten alles wat in de bijbel staat, die komt altijd uit. Oh. Uh, dus uh, niet iedereen, maar een aantal mensen krijgt dus uh, een opstanding, de, de rechtvaardigen namelijk. Maar stel voor dat ik val onder de rechtvaardige. Oké, okay, op zich ben je niet zo heel goed te verstaan. Oh, wacht even. En nu beter, hè? Ietsje. Ja, oké. Okay. Nou, stel voor dus ik krijg een opstanding. Ja, we, we stellen ons voor jij krijgt een opstanding. Ja, samen met mijn geliefde vrouw. Ja. Maar uh, zij is verongelukt tijdens onze vakantie in D het buitenland. Dit stellen we ons nog steeds voor. Dit is niet echt waar, hè? Nee, nee, ik nee. zeg, stel voor. Oké, okay, we stellen ons even voor. Jouw nee. vrouw kreeg een opstanding nadat ze is verongelukt in het buitenland. In het buitenland, op vakantie. Maar ik reis terug naar Nederland natuurlijk. Ja, zou ik ook doen. En, en zij is daar verongelukt en het lichaam is niet gevonden of uh, verdronken... of uh, noem je dat maar op, wat het allemaal kan gebeurd zijn. Ja. En dan krijgt ze de opstanding over uh, drie, vierhonderd, 5000 jaar, wanneer dat de tijd is. Dan zit ik in Nederland en zij, neem ik aan, in dat uh, verre buitenland, zeg maar. Hoe komen we weer uh, elkaar uh, tegen? Ja. Is het duidelijk? Nee, maar ik ben nu bang dat je het uit gaat leggen. Nou, nou uh, uh, u weet toch het verhaal van de opstanding in de Bijbel? Ja, enigszins. Enigszins. Nou, mensen die dood gegaan zijn, ja. maar die hebben het dus uh, uh, goed geleefd zonder uh, niet te veel uh, uitgesproken te hebben. Ja. Die, krijgen, die, die worden ze genoemd in de Bijbel de rechtvaardigen, hè? Ja. En die krijgen een opstanding. Ja, die, die, die, die komen weer tot leven. Maar niet omdat ik het zeg, maar omdat het dus in de Bijbel staat. Ja, maar jouw vraag is van, en als dan de rechtvaardigen op een gegeven moment, uh, als het zo ver komt dat de uh, uh, rechtvaardigen wederop staan, en die wederop, staan dan wederop heel ver uit elkaar, hoe vinden ze elkaar dan weer? Juist, dat is mijn vraag. Ja, want daar maak je eigenlijk nog het meest zorgen over. Ik maak me nergens zorgen. Oh. Over. Als, ik, als iedere keer dat iemand een vraag stelt, zou hij zorgen over maken... Dan, nee, uh... dan uh, zou Joke zich zorgen maken over de kat in de tuin. Ja, dat valt inderdaad. ook wel weer mee. Ja. Dat is gewoon een hele simpele vraag. En misschien dat iemand die ook bij je studie heeft gedaan... Ja. zou die de antwoord gaan geven? Ik ben benieuwd. Ik zeg 0800-1121. Als ik het hoor, hoor jij het ook. Hartstikke bedankt. Oké, okay, rij voorzichtig. Dank je. Dag. Oja. Sonja. Ja, dag Astrid met Sonja. Hallo. Um, Oké, okay, mijn ja. vraag. Ja. Um, ik heb boven mijn bed heb ik een plank hangen. Ja. Op die plank staat een radio met aan weerskanten een geluidsboxje. Ja. Een paar weken geleden heb ik nieuwe telefoons gekocht. Dat zo'n setje van vier telefoons die ieder op hun eigen oplaadstationetje staan. Ja. Een van die telefoontjes heb ik tussen. ...de radio en een van die geluidsbokjes ingezet. Ja. Hij staat er een beetje klem tussen. Ja. Sinds dat ding daar staat, hoor ik s'nachts als de radio aanstaat... ...om één minuut over vier komt er een toon uit radio... ...die drie à vier seconden aanhoudt. Oké. jee. <laughs> ja. En ik ben benieuwd wat, dat, wat de oorzaak daarvan is. En is dus alleen om één over vier... Exactum. Nou, ik weet niet wat er overdag gebeurt, moet ik zeggen, of dat dan ook gebeurt. Nee, want maar dan lig je niet onder je plank. Over 4. Nee. hè? Dus nou overdag om 1 over 4 lig je niet onder je plank. Nee, dan lig ik daar niet. Nee, nee dan lig ik daar niet. Nee. En maar nee de... ik ben. Ik denk best wel. Ik kan me best voorstellen als er een of ander signaal wordt verzonden via de radio, een onhoorbaar signaal. Uh, ik kan me nou voorstellen dat dat hoorbaar gemaakt wordt, doordat dat op die manier is neergezet. Dat kan ik me dan wel voorstellen. Ja. Ik ben alleen heel benieuwd wat er allemaal verzonden wordt dan. Om die tijd, exact. <laughs> maar ja, nou ja, ik ook. En iedere keer weer en dan alleen precies om die tijd. Te... Het, het... Echt, echt. Alleen maar... Als ik in mijn bed lig, alleen maar om één minuut over vier. Ja. Maar het allerbelangrijkste, Sonja, in dit hele verhaal is... Hoe klinkt dat geluid? Nou, het is gewoon een, een toon. Het ja. is gewoon een... Uh... Eén toon, zal ik maar zeggen. Het, het, de eerste keer dat ik het hoorde, vond ik het een beetje als een alarmtoon klinken. Ja. Uh, omdat je ook niet weet waar het vandaan kwam. Maar het was de, toen heel doe hard. de tonus. Hè? Doe de tonus. Oh jee. Ja. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Het is gewoon één toon van drie à vier seconden. Dus, eh, zo één toon, één toon echt. Ja. Ja, En het, je hebt niet gewoon je wekker ingesteld staan op 401? Nee, je hebt gecontroleerd. Dat dacht ik eerst ook. Heb ik, dacht ik ook. Het kan ook iets zijn, wat die, een signaal wat die telefoontjes... Uh, ja, uh, die telefoontjes die hebben ieder hun eigen oplaadstation. Ja, misschien dat die, die contact maken even met elkaar. Even elkaar. Verbinding, hè? Ze ja. hebben wel een draadloze verbinding met elkaar. Dus dat... die kunnen ook iets doen. Dat ze iedere, iedere nacht om 1 over 4, dan, als ze denken dat niemand het doorheeft... dat ze heel even <laughs> tegen elkaar zeggen, hé, heb dus even contact met elkaar. Ja. <laughs> ja. En dan zegt hij, die andere beneden, die doet dan piep. <laughs> hey, maar niet. jij bent van de radio. Jij weet, ja. uh, jij weet jullie doen niks. Uh, ja, nou ja, wij doen om 1 eh, over 4 wel, maar dan doen wij. Pring! Noemen wij dan altijd even. Oh, nee, dat is het niet zo. Wij doen niet nee, dat dat. het. Niet. Nee. Nee. <laughs> nee. nee. <laughs> om 1 over 4 draai ik trouwens. Al, nee, om 4 over 4 draai ik altijd disco. Misschien is het gewoon het disco-alarm. Ja. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Nee, maar wacht even. Ja. Jij bent er niet elke nacht. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, dat kunnen we uitsluiten, kunnen we wegschrappen. Ja, het disco-alarm is bent. het niet. Oh, dus het is niet alleen op donderdagnacht. Het nee, is ook nee, de nee, andere nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee. Nee, nee, het is, het is, het is eigenlijk. En het, ik moest zeggen, kijk, het is geen probleem hoor. Jullie hadden het net met die andere meneer over een probleem. Ja, maak je Want je als zorgen. Ik, ding, dus, ja. als ik, mijn ik zet mijn telefoontje nu daar, daar gewoon even op een andere plek. Als ik hem uh, gewoon. Uh, ik zet hem nu uh, buiten de geluidsbox. Ja vijf centimeter opzij en dan hoor ik eigenlijk niks meer. Daar nee, ja, maar we willen maar... nu weten waarom. Ja, dat begrijp ja, ik ook nee, wel. Ja, natuurlijk. Nee, ja. daar gaat het om. Het, gaat niet om het, het is geen probleem, maar nee. ik wil weten wat er gebeurt in, de, in dit land. Maar even op jouw plank. Het, even <lacht> voor de duidelijkheid. Het, het, het is sinds de, het oplaadstationnetjes, telefoon, telefoondingetje er staat. Ja. Maar het is de radio die pept. Of is het nou te... kijk, dat weet ik natuurlijk nou, niet. ik toch wel geluisterd uit welke richting de pep kwam? Nee, hij, de pep kwam... Ja, ik <lacht> moet zeggen, ik heb het een beetje... Ge ja, het probleem is een beetje, die dingen die staan natuurlijk... Hij staat echt daartussen in, ingeklemd. Ja. En uh, ik, ik heb, één keer heb ik inderdaad... <lacht> toen dacht ik, nou ga ik luisteren waar het vandaan komt. Toen kwam het volgens mij uit de geluidsbox... Alleen volgens mij kwam het, ja, ik, vond het, uh, ik, ik dacht dat het uit de geluidsbox kwam. Oké, okay. ja. ja. ja. Daar, maar gaan we niet, maar 100%, even... niet 100 niet 100 Oké, dan gaan we daar maar gevoeglijke eventjes vanuit. Nou, dat is misschien wel handig. Ja, en dan is dus de vraag, om één minuut over vier, hoe kan het dat er dan opeens een pep uit de geluidsbox Ja, wat worden er dan voor een... Normaal gesproken onhoorbare signalen verzonden. En door wie? Die ik hoor. En, en door wie? En waarom? Ja, <laughs> nou, dat moet allemaal lukken. Ik ga mijn best doen, Sonja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Dank je wel, hè. Goed. Dag. dag. Mevrouw Rakers. Ja, zeg, zeg alsjeblieft Margreet. Dag Margreet. Ja, ze het beter. Ja. Nou, ik had iets over die, die katten. Ja. Ten eerste, ik heb altijd zelf katten gehad. En ik, uh, ik, ik stel mijn hart helemaal open voor dat loedertje. Ah. Ja. Zo'n kat vind ik nou juist leuk, want oh, dat is een hele intelligente kat, die weet precies wat hij doet. Maar mijn oplossing is, ik ben nu negentig en eh, uh, eh, uh, om me en ja. uh, mijn ervaringen met al mijn katten is geweest dat de allerbeste straf die ze kunnen krijgen en die altijd helpt, dat zijn steenpannetjes met ijskoud water. Ah nee, ah, Margreet! Nou, nou, oh, flink eroverheen. overheen, ah. er niks van. Nee, dat is niet zo raar. Het, het, het is heel normaal dat ze een vers verschrikkelijke hekel hebben aan, aan water. Ja. En dat komt dan plotseling over ze. Voor een regenbouw gaan ze wel schuilen. Maar als ze iets doen wat je niet wilt hebben, dat, dat ze dat doen. Ja. Flinke pleins water eroverheen en ze doen het nooit meer. En ze komen thuis en ze gaan heerlijk in elkaar gerold. Gaan ze liggen slapen. Klaar. Niks aan de hand. Flink veel koud water eroverheen. Maar wij hadden vroeger een uh, kat thuis. Sherry. En ja? Sherry die kwam ook een keer thuis helemaal nat gegooid. En, en dan met dit weer hè, met dit weer de kat ja, nat gegooid. Binnen, de, die kwam diep gevroren thuis. Er was, was, nog maar, was nog maar een kwart van de kat over. <lacht> en mijn moeder heeft nooit meer met de buurvrouw gesproken. <lacht> <lacht> Goed, ik overdrijf een klein beetje, maar dat kan... Uh, Kun je niet gewoon eens beginnen gewoon met, een, met een plantenspuit? Een nee, Het is te weinig. Oh, het moet echt een panische water zijn. Ik vind al straffen. Ach, en ik heb altijd veel katten gehad. En die gingen dan op een duur natuurlijk gelukkig zou ik haar zeggen, achter elkaar een beetje door dat het twintig jaar waren. Ja. Maar, uh, dus ik heb al wat ervaring ermee in de loop van tientallen jaren. Ja. En uh, ik had daar ook een twee hondjes bij en dat ging allemaal perfect. Maar de enige echte straf, en een kat die buiten is nat geworden, kijk, het moet wel een kat zijn die een goed huis heeft. Die tijd is daar niet. Ja, ja, ja, de in de kan. ja maar dit, oh ja, maar dat weet we van Loedertje. Loedertje die kan gewoon naar huis, hè? Dus dat scheelt. Nou, nou dus die gaat naar huis. Dat is een, dat is een, een veilige plek. Ja. Die vliegt naar huis als je een water over zich heen heeft gekregen. Ja. Ja, hoor. Ja. Alleen, ik hoor dat die mevrouw dan in de tachtig is. Dus of ze zo gauw naar buiten kan lopen... Rennen dat, met een dat pannetje ik. water. Ja. Nou ja, ja. Je, je kunt oh ja dat het... moet ze... Ja, nou vries het, nou wordt het ijs. Maar ik wou zeggen, anders zet je toch een paar steelpalletjes op die tuintafel. Ja. En dan hoef je alleen maar zelf naar buiten te lopen. Ja. En dan laat je de deur even achter je, laat je even open. En dan vlieg je gewoon in het palletje toe. Maar ja, het vries nou, dus het wordt nou ijs. Ja, ja, dan ga je straks je hersens in met een, uh, met, een, met een blok ijs. Dat is wel ook weer niet de bedoeling. De, dan ben je meteen van de kat af. Dat, dat wel, maar ik denk dat, dat, dat in dat geval Joker zelf het loedertje van de buurt wordt. Dat moeten we ook weer niet hebben. Nee. Je praat ook niet meer met elkaar. Maar straks als de Elfstedentocht geweest is, daarna gewoon met een pannetje ja. met water. Dat is, nou, we, ja. we, we, ik ben blij dat het zo snel beantwoord is, want Joke die zat er helemaal een beetje op te wachten. Ja, en ze wou ook niet wakker blijven, heeft ze groot gelijk. Nee. Maar, maar het, het is iets wat een kat geen nadeel doet. Uh, ze worden er niet ziek van en ze nee. krijgen geen pijn en ze krijgen geen wandingen. Nee. En geen elektriciteit, al die onzin om geld te, uit ja. hun zakken te kloppen. Goed, scheelt al water erover. Dankjewel, Margreet. Ja, ze vannacht. Ik ga slapen. Hetzelfde. Ik zeg ah, niks zegt, over natpoes. Ik zeg lopen op het water. Marco Borsato en Sita. In Zon ligt door de wolken heen. Eén tel met jou is mooier dan een eeuwigheid alleen. Ik was bang om liefde te hebben en mijn hart heeft stilgestaan. Maar met jou Zij zoenen in een na. Dit is een seconde. Los en Op, op het water. Uh, Joko of moet ik loedertje zeggen? Nou, maar goed. <laughs> ja, dat was je weer, want jij was degene die uh, de kat in de tuin had. Ja, dat loedertje. Ja, precies. Maar, ja. ik zou je dit vertellen, ik moet zo vreselijk lachen... dat die mevrouw dat idee geeft van dat uh, met, met water gooien. Ja. Dat heb ik al vaak gedaan, vroeger. Oh. Mijn, mijn kat. Maar niet, maar niet bij deze kat. Bij deze krijg je de kans niet, want ik hoef maar te bewegen. En ze vliegt mijn tuin uit. <laughs> maar, de, maar dan is dat natuurlijk gewoon de oplossing. Gewoon ja, maar, gaan zitten bewegen. Vertellen. Ja. Niemand vertellen, hoor. Nee. <laughs> maar, maar blijf even hangen, Joke, want ik heb ook mevrouw Hagedorn. Ja. En die belt volgens mij ook over de kat. Ja. Dat dus, dus, oh, Even kijken, nou, als je er dan toch bent, dan halen we me meteen mevrouw Hagedoorn er even ja. bij. Mevrou <laughs> mevrouw Hagedoorn? Hallo? En hoe oud is mevrouw Hagedoorn? Nou, me mevrouw uh, Hagedoorn is voorlopig even helemaal sprakeloos. Die is, die is met stomheid geslagen. Liet. Maar misschien zit ze wel onder jouw telefoonlijn. En dan kan ze daar niet weg zolang ik nog met jou in gesprek ben. dan weet ik eigenlijk niet hoe ik dat nou weer technisch even voor krijg. Ja, even kijken. Ik kies was ik dan hier, uh, mevrouw Hagedorn. die zet ik dan door onder het blauwe knopje. En dan schakel ik met het rode draadje door naar hier, zo het groene schuifje. Nee, nee mevrouw Hagedorn ik, en, en uh, Joke tegelijk, dat gaat niet. Dus dan, uh, uh, Joke, we gaan gewoon door, want er zijn vast nog meer mensen met tips. Ja, ja, dus... want uh, ja, weet je wat het is? Ja. Dat uh, wil ik zeggen, daarom moest ik zo vreselijk lachen. Nou. Toen uh, pas dat beestje naast mij kwam wonen, had ze ook nog een broertje. En die wilde ik op een avond laten oh schrikken je. met een tinnetje met, met een paar uh, dus een beetje grint erin. Dat uh. dan ook in mijn tuin. Ik denk even laten rinkelen en dan schrikken ze hè. Ja. En dat daar in mijn beest sprong de vecht in. Maar nee, maar wacht even. Maar is hij toen verdronken? Nee, god. Oh. Mijn... Die werd meteen hysterisch zei, tegen mijn man, wat heb ik nou gedaan? Ja, mama? dat was dan ook weer niet de bedoeling natuurlijk. ik, nou, ik ben gauw naar zijn baasje gelopen en ik heb het ja. eerlijk gezegd. Ja. Want, ik zeg, Sila, waar, waar is Harbe? Ze zegt, die is binnen. Ik zeg, is hij echt nat? Ja, hij is wel nat. Ik zeg, dat heb ik gedaan. Ja, maar, maar die, dat broertje nooit weer in de tuin gezien. Nou, dat broertje is later helemaal weggelopen. Ja, nou, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Ja, maar... maar dat gaat dan weer dat gaat nee, net een uh, grintje te nee, want ver. Ik heb de volgende dag bij een dierenwinkel allemaal speeltjes voor hem gekocht. Ach, ja. Ja, ik kon het niet verdragen dat ik dat daarmee... ik, ik, ik dacht dat ik erin bleef, want ik, hou... ik ben gek op katten. Daar Toch een beetje heen en weer geslingerd nu, hè? Tussen de, de, de, de dat, liefde voor ja, katten en die ene kat in de tuin, ja. Maar nou, dat zusje, dat is nog verder. Ja. Dat is echt een loetertje. Ja. Nou, ik blijf mijn best doen, Joke. Ik hoop dat mevrouw Hagendoor me iets kan helpen. Ja, ik hoop dat mevrouw Hagendoor niet van schrik in de vecht gesprongen is, want die hebben we voorlopig nog niet aan de telefoon gehad. Nou ja, wie weet duikt ze nog op. Oh, dat zei ik per ongeluk, maar dat zou helemaal mooi zijn. Oké, Joke, ga nog maar niet naar bed, hè? Je weet het niet. Ja. Dan gaan we weer verder. Ik blijf luisteren. Oké, okay, dag je ook. Dag. Hans. Ja, goed. Goedenacht, Hans. Ben ik uh, goed te uh, verstaan? Ja, hoor, Hans. Het wordt steeds beter. Ik... Ja. <laughs> ja, ik kan me nou buiten, uh, buiten het gebouw hangen, dus uh, het komt goed bij... Heel goed. goed. En wat bel je over, over, Hans? Nou, het ging over die uh, mevrouw wat vreemde geluiden op haar uh, telefoons. Ja, om 1 over 4 hoort ze pijp. Ja, kunnen er kunnen uh, bepaalde stores zijn en dat noemen man interferenties. Oh. Het is nou zo dat de 4G, de nieuwe internet een mobiel, die kan gaan storen uh, op allerlei uh, kabels, op allerlei uh, magnetische welden. Ja, microfoons alles, uh, ook. Ja. Ja. En dat is een bekende gegeven. En het zijn allemaal magnetische velden. Radio, uh, telefoons, dat noemt men dra draadloze energieoverdracht. En er zijn magnetische velden die kunnen beïnvloed worden. En vaak is de oorzaak niet een grote vinding. Maar de nieuwe 4G, dat is die internet, uh, de mobiel net, dat gaan, gaan sporen. Dat is algemeen bekend. Vooral op de kabel, dat is de 800 megahertz, Maar ik zal het niet te veel... Uh, niet technisch, technische, worden. nee. Maar, maar ik heb een mooie website en die kan u vooral bekijken. Dat is ST-A-I.nl. En er staat alles over, over interferenties, wat je daar aan kunt doen. Ja, en dat wil ik even aan kwijt. Dus na nou. uw uitzending, kunnen ze dat even bekijken? Ja, daarna pas, dus, Ja. Okay. Ja, na uw uitzending, hè? heb ja. ik over die kat in. Ja. Nou, is, nou ik heb een mooi, uh, een mooi uh, uh, nummer, dat is van de Chris. Barbara Jazzman, dat is World Cat Blues. En dan jagen alle katten uh, juist in tuin uit. Ja, maar, dat, maar Hans, je bent een enorme fan van... Uh, uh, wat was het ook weer? Uh, nou, hoe heet is hij nou? Ik met... sla Muziek. Nee, van... Nou, wie noem je nou net? Uh, Chris Barber, Jazzman. Oh nee, niet Chris Barber. Nee, die, we hebben, van wie ben jij nou zo'n fan? Nou, ik ben van uh, Freddy Fenton. Ik wil countermuziek. Ik wil een naam is Ik wil. Er zijn zoveel mooie muziek. Maar ik wil een van Chris Barrap yes, ja. en Jasmine. Dat, uh, okay. dat is een bekend nummer, En dat is wel alle kanten tegenhoudend. Mooi stuk muziek. Nou, ik, geval, ik ga ik... even kijken wat ik kan doen. Maar volgens mij uh, staat hij niet in de computer hoor, Hans. Het is wel kan doen. Ja, het wordt toch de e hoogste e tijd dat we gewoon alles ook in de computer hebben staan hier. Hè? Dan ga ik eens een zaterdagmiddag gaan besteden. Goed, Hans. Ik bedankt voor de ja, ja, ja. interventies. Ja. In ja. staat genoteerd. Ja. dankjewel. je Ja, dag. dag. Doei, doei. Helen. Hallo, Srit. Dag. Hm. nacht. Um, ik heb, wil die vraag al een tijdje geleden stellen, maar ik ben bang dat ik in slaap val. En ja. zijn ben nu nog klaar en klaar wakker, dus uh, ik ga nu een vraag stellen. Je gaat niet in slaap vallen vannacht? Nee, nee nou uh, voorlopig niet. Uh, ik ben nog klaar wakker, dus het, het gaat me niet okay. lukken. Oké, nee, dan weten we dat. Ja. Oké, okay. nou ik vraag me dus al een tijdje af hoe het dus komt dat Kroeshaar alleen maar... Bij echt bij zwarte, bij negruweerde mensen voorkomt. Oh ja. En, uh, ja. Geen enkel ander vlok ter wereld, tenzij ik me vergis, heeft kroeshaar. Ook in Azië, waar het ook best wel heel erg heet kan zijn, hebben mensen toch stijlhaar. Ja. Of met een klein slachter, helemaal niet echt kroes. Hmm. Dus ik wil graag weten hoe het komt alleen maar negruweerde mensen echt kroeshaar hebben. Ja, nou, dat is een goede vraag, Helen. Ja. Ja, daar kunnen we lang of kort over doorzagen, maar dat is gewoon heel duidelijk. Er moet iemand zijn die dat antwoord kan geven via 0800-1121. Ja, dat hoop ik, ja. Dat e lijkt me namelijk interessant om dat te weten te komen. Kijk, nou, blijf luisteren, blijf wakker, dan ga ik mijn best doen. Ja, is goed. Ik blijf klaar wakker. Heel goed, dankjewel, Ellen. Oké, okay, doei. Dag, Koen. Ja, Goeienacht, Astrid. Goeienacht, Koen. Ik heb een uh, oplossingje, tenminste voor zover mogelijk, een oplossingje voor, uh, voor, uh, voor die kat. Uh, ik heb zelf een, uh, een vijver in de tuin en ik heb wat last van katten, zo kan het dus ook. En op een diervriendelijke manier kan ik ze uh, uh, laten verdwijnen. In die zin dat ze, <lacht> dat ze, dat ze gewoon weglopen, hè. Ja, nee, niet op... laten verdwijnen. Ik heb niet een, een, een, een kat. Uh... Nee, nee, Serie, nee, nee, nee, nee, nee, daar wil ik geen eens over, wil nee. ik geen eens over praten. Nee. In, in een tuincentrum, daar hebben ze, een beetje behoorlijk tuincentrum, daar hebben ze sproeikopjes. Ja. Uh, die staan op een stangetje en die worden uh, bestuurd door een bewegingsmeldertje. Ja. Net zoals een, uh, net zoals een, een, een lampje die je op beweging aanslaat. Ja. Nou, en daar zit ook een aansluiting in voor een tuinslangetje. En die zet je op je kraan en je zorgt dat hij wat elektriciteit krijgt. Ja. Het, het is even wat in het begin ingewikkeld. En dan kun je hem aan en uitzetten. En als je dan denkt van nou, die, die kat die gaat komen, want het is een beetje de tijd, of het is heel aantrekkelijk wat ik in de tuin heb, zet je die sproeikop aan. Ja. En, en dan verspreidt hij gewoon een. een, een een hoeveelheid uh, water, Ge niet grof, niet met geweld, maar gewoon net zoals je in een tuin normaal besproeit, maar dan besproeit hij dat. En dan is hij verdwenen. Want ik heb ook wel eens last van reigers en die gaan er ook vandoor. Ja, dus ja die denken het vrienden. gaat regenen. Ja, ja precies. Precies. Als je dat uh, en je hoeft niet hard te lopen met pannetjes en zeker niet voor oudere, voor oudere dames. Mm -hmm. Niet hard lopen, geen steil want dat is allemaal ingewikkeld en het heeft nauwelijks effect, want dat moet je vanuit de hoogte doen. Goed mikken. Op dezelfde hoogte van waar, waar die beesten lopen, want die zijn dan ogenblikkelijk verdwenen. Die zien je aankomen. <lacht> nee, oké. Okay. Dus, dus uh, de, de, uh, een sproeiertje, uh, een, een tuinsproeiertje, ja, op, ja, op, en op met een bewegingssensor. Ze zijn meestal in de buurt van een, vijver, van een vijverafdeling. Daar kun je ze wel kopen. Ja. En, en het werkt echt goed. Nou, super. Dank je wel, Koen. Ja. ja, graag gedaan. En een goede nacht ja, nog. Een nacht verder. Hetzelfde. Ja, dank je wel. Nou ga ik Els draaien met Year of the Cat. Terwijl na deze tips en trucs... eigenlijk wordt 2013 niet bepaald het, het jaar van, van de kat. Niet van Loedertje in ieder geval. 0800-1121. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Laura contemplating a crime. She comes. On Tell you that you gained the year of the cat.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 en de Year of the Cat was dat op Radio 1. Um, zo dadelijk trouwens om drie uur, dat is er nog uh, nou, over zo'n 16 minuten... dan uh, wordt het interview uitgezonden dat Oprah Winfrey had met Lance Armstrong. Tenminste, het eerste deel. Ik geloof dat het ongeveer anderhalf uur duurt. En dan wordt morgen het tweede deel uitgezonden. Wij volgen dat hier natuurlijk met Argus oren En alles wat er gebeurt, dat geven we door. Dus uh, je kunt gewoon Radio 1 aan laten staan. Het is tenslotte de Nieuws- en sportzender. Dus op allerlei wijze zullen wij dat interview volgen. En het wordt ook geduid, nog even na afloop, door niemand minder dan Gio Lippens van Langs de Lijn. Dus uh, blijf gewoon lekker luisteren naar Radio 1. Uh, verder ben ik op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen. Ko, als hij nieuwe overhemden koopt, dan zitten die altijd helemaal vol met onderdelen, met karton, met spelden, met plastic, weet ik van wat allemaal. En die wil heel graag weten, wie doet dat allemaal erin? Waar wordt dat ingepakt? Uh, 0800 als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Andrea vraagt zich af, uh, die heeft met bijbelstudie uh, iets gehad... over de wederopstanding, dat de rechtvaardigen dan uh, wederopstaan. En die vraagt zich af, als ik nou wederopsta en mijn vrouw wederopsta... hoe vinden we elkaar dan weer? Als dat, uh, als er, stel dat we overlijden en op dat moment niet bij elkaar zijn. Het is een beetje ingewikkeld, maar als je een beetje bijbelstudie hebt gehad... dan heb je er misschien een zinnige uh, oplossing over... en dan bel je even naar 0800 -121. 1, 2 1 Sonja hoort iedere nacht om 1 minuut over 4 een piep uit haar geluidsboxen komen sinds ze een nieuwe telefoon heeft en ze wil heel graag weten wat het zou kunnen zijn. En Helen wil weten waarom Kroes haar alleen voorkomt bij negroïde mensen. 0800 1121. Martin, goedenacht. Ja hallo, hallo Astrid. Hallo, dag Martin. Um... Ik, ben een, uh, ik, ik hou veel van schaatsen en dat komt op dit moment natuurlijk heel goed uit, hè? Nou, het kan het al, eigenlijk. Ja, op sommige banen wel, hè? Want ja, dat moeten wel ijsbaan... voorzichtig zijn, hoor. Ja, ja zeker wel, want uh, nou, ijsbanen die, die, die zijn open, hoor. Ja, gewoon ijsbanen, ja. Dat, maar, maar zeg maar achter op de sloot? Nee, dat weer niet, want dan zeggen wij in Groningen baddezoet. En dat betekent dat houten... Uh, trapjes naar beneden, als die, als die gelegd worden, ja. dan, is, dan is het water betrouwbaar. Als de houten trapjes at, gelegd at, at, worden? En dan zeggen wij in de Gronings bad is goed. Ja, maar dan wil ik graag weten waarom. Want wat, hoezo de houten trapjes? Uh, dat zijn houten trapjes en die worden dan in de haven uitgelegd. En dan zeggen we, bad is goed. En dan Maar dat is nu nog steeds niet zo. Oh. Want uh, het is nog steeds niet betrouwbaar natuurlijk. En in, oh, het is andersom. Als het zodra het ijs betrouwbaar is... dan leggen de mensen van de Betrouwbaarheidseidsdienst... die, die houdt de trappetjes neer. En dan denk je van... Uh, oh het, de, maar, maar iemand moet dan toch even gaan kijken of het ijs betrouwbaar is. In andere dorpen wordt een oranje uh, uh, vlag uitgehangen, hoor. Ja, dus, de, oh... dat, dat is dat zijn per dorp verschilt dat. Ja, he? ja, ja. Inderdaad. Dat zijn hele, dat zijn hele oude gebruiken. Maar ik kan je vertellen dat hier in de kanalen, diepen, zoals wij dat noemen, ja. dat de ene nog in het water uh, zwemmen... en dat hier nog totaal geen sprake is van, van schaarsen. Hoor. Nee, nee, want het, het, het, ze hebben ook gewaarschuwd... het ijs is vaak nog onbetrouwbaar. Dus Doe nou voorzichtig, maar ik, maar, maar, met, ik keek eventjes op mijn, op mijn uh, weerdingetje... en ik zag alleen maar minnetjes. Dus dat moet toch, uh, in deze dagen moet het zover zijn, hoor. Dan kan de oranje vlag uit en de, de ja. trappetjes en het bad kan hoed. Of, uh... of dat de trappetjes naar beneden gaan. Het bad is hoed, zoals wij het van Groningen zeggen. Ja. En dat is iets van uh, zover als het is. En dan is het meestal de voorzitter of het bestuur van, van de ijsvereniging... Van de, van de plaatselijke ijsbaan. En die bepaalt dat. Ja, zeg maar het rajonhoofd in Groningen. Dat zijn als het ware, de, als je het vergelijkt... Uh, met de rajonhoofden van, van, van de Elfstedenvereniging. Zo zijn het ook de plaatselijke verenigingen die de ijsdikte En dat doen ze dan met een boormachine met een acculader. En dan gaan ze even boren van hoe diep is het. Ja. En dan is het uh, vertrouwd Tuurlijk. of niet vertrouwd. En dat is zeer juist. Ik wist niet dat ze dat met een acculader nog deden. Oh, nou, ik denk niet dat ze een contact in de buurt hadden, ja. hoor. Ja, ja daarom. Nou. Goed, een... maar hebben, eigenlijk belde je daar niet helemaal over? Nee, want er was even een inleiding, want dan kwamen ja. we ter, terloops even over te spraken. Ja. Um, de, we hebben op het ogenblik een, een, een marathonreeks van vier plaatsen. Mm -hmm. En dat zijn uh, skielenbanen, dat zijn betonnen banen. En die zijn natuurlijk volledig horizontaal gelegd. Ja. En Noordlaren hadden we als eerste, want Noordlaren is meestal de eerste. En we hebben um, afgelopen avond of he hebben we de marathon van Gramsbergen gehad en die is onderbroken. Ja. Na nou, 45 ronden. En daar heb ik een vraag over, want uh, die is afgelast na 45 ronden. En we weten dat de ondergrond beton is. En daar worden met giertanks. Uh, daar wordt dan water in, in, in gedaan en, en, en die worden dan uh, uitgestrooid. En, en, en daar worden dan, uh, als er maar tenminste drie centimeter water is, wordt, wordt daar een marathon op gereden. En alle kreks van, van Nederland rijden daar dan. Rijden da, daar dan. het laar hebben we gehad en misschien hebben we ook nog een andere gehad. En ik heb niet alles bijgehouden. Mm. Maar vanavond is een, is een, is een marathon ...gestaakt... Na, ...na 45 ronden van de heren. Ja. En dan begrijp ik één ding niet... ...want... Um, um, ...die banen... ...die zijn natuurlijk... Um, ...zeer horizontaal... ...uitgevlakt. Ja. En dat blijkt dan toch... ...dat uh, op een bepaald moment... Uh, ...men blijft steken in... beton. En dan vraag ik mij af... ...die hele poppenkast die van natuurlijk zeer gedegen opgesteld. Dat zeer goed voorbereid wordt. En um, uh, die drie centimeter die zijn voor die tijd zeer betrouwbaar... vastgesteld door uh, leden van KNSB of wie dan ook dat vaststelt. En dan moet je dat toch, dan toch onderbreken door een valpartij. En mijn vraag is eigenlijk van um, waarom wordt dat... ...vooraf niet veel beter vastgesteld dat die banen dan niet horizontaal zijn. Want dat is dan eigenlijk de fout. Want, want, want alles moet dan toch horizontaal zijn met drie centimeter vastgevroren eind. Ja. En daar leert de fout. Ik, ik begrijp niet helemaal wat het horizontaal, uh, hoe dat erin komt. Nou, als een baan... Uh, kijk, kijk, je zet zo'n baan uit van 400 meter ja. of 300 meter en dan gaan ze rondjes op rijden... En die baan is helemaal vlak. En, en kijk, kijk, ja, als dat je, bedoel je centimeter. Ja. Als water centimeter op, water oplegt, dan ja. is het overal 3 centimeter. Ja. ja. En als het niet vlak is, dan is het op de ja. ene kant 20 centimeter, en op de andere kant 0 centimeter, of min 15. Ja. Dus daarom moet het vlak zijn. Ja. En al die plaatsen die, die zich. Uh, uh, die zich aandienen als plaatsen, van hier kunnen we zo'n zo tot houden. Ja. Ja, die, die, uh, die zorgen ervoor dat ze een zeer uitstekende baan hebben. Maar in Gramsbergen, daar hadden ze dus een baan waar dat niet het geval was. Ja, maar het Mijn was baan. in Gramsbergen volgens mij ook het geval... dat er gewoon nog veel meer recreatieve schaatsers uh, aan, uh, aan de slag waren gegaan... dan ze verwacht hadden. En dat ja, daarom nee. het ijs slechter was dan ze dachten dan kun je toch niet daar aansluitend op marathon op laten gebeuren. Nee, maar ze dachten, ach, het gaat wel... totdat ze er allemaal boven op elkaar knalden. Ik wist niet, Astrid, dat jij de vragen ging beantwoorden. Oh ja, nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar ik gaf ook niet een antwoord. Ik voeg alleen een klein beetje toe... omdat ik zo blij ben dat ik ook eens een keer wat weet. Nee, dat vind ik uitstekend. Maar wat is nu de vraag? Dat is de vraag, Martin. Mijn vraag is, het is eigenlijk dezelfde. Ja. Um, um, je zou toch bij zulke marathons ja. um, um, moeten vooraf uh, moeten kunnen zien... dat als je een horizontale baan hebt met drie centimeter ijs... Ja. Dat, dan, uh, dat je dan zo'n marathon kunt houden. En in, ble in Graafsbergen bleek het niet het geval te kunnen zijn. Nee. Dus de vraag is... Hoe kan het dat een uh, marathon wordt geschaatst... en dat dan het ijs toch in te slechte kwaliteit blijkt te zijn? En dat je dan van. onvoldoende rekening houdt... met de voorwaarden van een horizontale baan met drie centimeter ijs. Goed, dat, uh, dat bedenken we erbij. Ik uh, ga mijn best doen, Martin. Uh, Astrid, wil je nog even tegen een beer zeggen... dat ik een hele aardige jongen ben... en dat mijn computer heeft gefloot... en dat ik niet meer toegelaten ben... Op de computer en ik kan daar helemaal niets aan doen. En ik wil graag weer toegelaten worden. Oh, en sinds wanneer is dat, Martin? Twee uh, weken uh, geleden. Twee weken geleden. Ja. En toen, toen sliep ik en ik, ik ochtends heb, dan lees ik het soms. En soms ben ik vrij en soms niet vrij. Ja. Maar er is een foutje opgetreden. Dus je kunt niet en, meer op de chat? Ja, ik, ik ben, ik ben loekie van de chat. Oh. Maar Ik, niet. ik ben loekie. Ja, niet meer op, want nee. uh, mijn, mijn computer heeft gefloot, zonder dat ik er ook maar iets aan kon doen. Ja, en als je computer fluit, dan uh, zit je... Ik, ik ga er even achteraan, Martin. Ja, wil je dat even zeggen, ja. dat is, want ik ben helemaal geen rare jongen. Nee, dan hoop ik je snel weer te zien, Loekie. Oké, okay, dag. Goed dag. dag. Ton, goeienacht. Ja, goedendag. Hallo. Ja, het, het gaat over die, die, die tweede vraag. Ja, de overremde. Nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee. Ik denk, de, de, dat antwoord heb je al gegeven. Ik denk dat er inderdaad Chinese kindertjes zijn. Ja. En de nut is natuurlijk helemaal, uh, het is, dat is helemaal nutteloos. Maar het ging over die meneer die zijn vrouw in Spanje overleed. Oh, ja. Hij wordt dan opgenomen in de heerlijkheid des, uh, nou, uh, hoe is elkaar dan uh, tegenkomen. Ja. Als, als ongelovige, en uh, kan ik daar uh, een antwoord op geven aan deze gelovige mensen. Overigens moet deze gelovige mens dan nog... Even afwachten of die inderdaad wel eh, opgenomen wordt in dat hiernamaals, want eh, geloof ik, mensen vinden dan nog altijd dat ze beoordeeld moeten worden of gaan worden. En dan ja, eh, ja dat ja, dacht dat ik ook nog. Je moet zijn, natuurlijk hè? wel een re rechtvaardige zijn, ook dan. Ja, ja, ja, Dus en dat weet hij pas als hij beoordeeld wordt. Als hij beoordeeld wordt, dan is hij dood. Maar het, het, het antwoord is eigenlijk helemaal niet niet zo moeilijk. Oh. Kijk, als je als je doodgaat en dan, dan eh, is je lichaam. Dat, dat wordt gecremeerd of begraafd is weg. En die geest, die gaat ergens heen. En het lichaam, dat heeft in, in, in, in onze wereld de tijd gemaakt... en de plaats gemaakt en afstanden gecreëerd. En als dat lichaam weg is, is bestaat de tijd niet meer... en afstand, het bestaat niet meer, helemaal niets bestaat meer. Alleen die geest, nou, geesten die komen elkaar altijd tegen... Dus als, als oh. ik nu vanuit mijn luie stoel in Zeeuws-Vlaanderen woon, als ik aan Afrika denk, dan gaat mijn geest, die gaat, ik weet niet hoeveel duizenden kilometers, hè, zit ik ineens in, in, in Afrika. Wat praktisch. Mijn lichaam, die blijft in die, in die stoel zitten. Dat is minder dus De praktisch. afstand ja. van mijn geest, dat, dat, dat bestaat niet en tijd ook niet. Nou, dat is het antwoord voor die, voor die meneer. Maar kijk, wat, wat die meneer eigenlijk... Ik bedoel, ik denk ik, het zijn vragen vanuit de Bijbel. En, en, en de Bijbel, dat is geen ANWB-boek. Dat, dat is een geloof. En, en een geloof is, uh, kun je zeggen, dat is ze iets zeker weten of iets zeker niet weten. Ja. Uh, dus het ligt dan aan welke kant je staat. Nou, ik denk dat dat... Het zijn mooie boeken, ik denk. En die moet je ook beslist lezen, omdat daar uh, zekere waarheid over het leven in, in zit. Nou, dat, daar kun je wat mee doen of kun je niks mee doen. Oh, ja. Maar opgenomen worden in het ik geloof niet dat dat zoiets bestaat. Maar ik zeg nogmaals, doden of geesten, die komen elkaar altijd tegen. Dus de moet er geen enkel probleem van maken. Hij ziet zijn liefje wel ergens. Oh, gelukkig. Althans, ziet, zijn ogen zijn ook begraven. Ja, dus een soort van voelen is. wordt het dan. Ja, je, nou dat, dat kan ook niet, want die, dat is ook allemaal weg... Dat wordt een beetje een saaie bedoeling op deze manier. Nou, dat, dat, nou dat, ik, ik denk niet dat het een saaie bedoeling is. Want, want nadenken is op zich toch geen saaie bedoeling. Nee, daar zit wat dus in. Dus doe jij je, je doet dat de hele, hele nacht met andere mensen. En dat, dat op zich is dat, is dat heel boeiend. Dus ik denk dat... Maar hoe dat precies in zijn weg gaat, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Dan zal ik hier dood moeten wezen, hè? Oh ja. Nou, doe dat, dat. nog maar niet... Nee, nee, nee, daar heb ik helemaal geen in, in interesse in. Maar, maar mensen die, die nu leven, moeten daar zich geen probleem van maken. Zeg, als, als je nou over een hemel en hel hebt, waar, waar die moeten zijn. Nou, een hemel en hel is op deze wereld. Je kunt van deze wereld een hel maken. Je kunt van deze wereld ook een hemel maken. Dus mensen, maak toch van deze wereld een hemel. Ja. Nou, dat vind oh. ik nog eens een mooi advies. Zo eventjes uh, op de donderdagnacht. Dankjewel je ja, ik had nog één tip voor die, voor, die, voor die ijs, voor die horizontale ijs... Euh, ja, meneer. die drie ja, centimeter. Ik denk, ik bedoel, ja, dat is ook een heel technisch verhaal, hè. En dan zeg je, hoe kan het nou? Nou, dat is heel iets simpels. Dat komt doordat die meneer en die mensen daar die die ijs maken maken... Dat zijn ook mensen. En ik denk, dat heeft gewoon te maken met gretigheid. Dus was de eerste. Men wil gewoon. Schaatsen. En dan let men niet op... op, op, op juist, ik men is gretig, men wil schaatsen. Nou, dan, als dat te veel wennen dan gaat het niet goed... Men moet geduld hebben. Dan, dan maar niet de eerste, de tweede of de derde. Volgens mij is dat de oorzaak van, dat, uh, val, van die valpartij uh, in... Uh, wat was het? Uh, ook Gramsbergen. Derde. Ja, ja, ja. Ik denk dat mensen willen te graag. En dan letten ze niet meer op. Dus die techniek, zoals die meneer dat zei, zo, zo moet die ook zijn. Maar als de mens te veel wil, dan gaat het fout. dan moet hij niet willen. Dus, dus eigenlijk moeten we, uh, als, we, zo, of we als iemand zo'n marathon zou willen schaatsen... dan moeten ze het zekerder weten en niet zo graag willen... dat je toch een oogje dichtknijpt en denkt van... nou weet ja, je, het dat, kan dat, eigenlijk ik, wel. Ik, ik, het kan niet anders dat het zo gebeurd is. Het nou. kan niet anders. Nou, dat uh... kan ook met mijn eigen geest bedenken vanuit deze ja, lijst toe. Terwijl, terwijl eigenlijk op zich je dan nog gewoon op dezelfde plek blijft... en er geen wederopstanding ja. voor nodig is geweest. Nee, die is die, die, die, die, die, die, die overigens nergens voor nodig. Oh. oh, dat is weer een hele andere discussie. Dank je wel, ja, Tom. Maar... <laughs> ja, bedankt. Ik zou zeggen, veel plezier nog vanavond, of vannacht. Nou, ik denk dat dat wel goed komt. Een goede nacht, dat... Tom. Jo, dank je wel. Dag, dag. 0800-1121.